Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Bij een gevangenisopstand in Venezuela zijn 68 doden gevallen. Gevangen in politiecellen in de stad Valencia hadden matrassen in brand gestoken bij een ontsnappingspoging. Dat leidde tot een grote brand. Het vuur is inmiddels uit. Bij rellen die na de brand uitbraken zette de politie traangas in tegen de familieleden en vrienden die probeerden het politiebureau binnen te komen.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 Het lagere aantal komt volgens het bureau doordat Pasen vroeg valt. En doordat de weersverwachting niet zo best is, wordt er vooral minder gekampeerd. Weeropklaringen en vrijwel overal droog. Temperatuur ligt nu net boven nul. Later vandaag bewolkt met af en toe zon. Er kan een bui vallen. Dan wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat een file tussen Reewijk en Nieuwebrug met 5 minuten vertraging. 10 minuten op de A15 Rotterdam Europoort tussen Pernis en Spijkenissen. En 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Er staat 4 kilometer file op de A27 Breda-Utrecht bij Lexmond, 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 On the other side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 September song.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 richt uitgedaagd Keys to the universe inside our minds Yeah, we got the keys, baby Don't wanna wake up one day wishing every.